Acht uur in Monseree met het NMS-journaal. Staatssecretaris Dekker krijgt toch genoeg steun in de Eerste Kamer... voor zijn plan voor een verplichte eindtoets op basisscholen. D66 en CDA zullen voor zo'n toets stemmen. Wel moeten scholen zelf kunnen kiezen of ze daar de CITO of een andere toets voor gebruiken... en de toets moet in mei worden afgenomen. De huidige CITO-toets wordt in februari afgenomen... en weegt vaak zwaarder dan het schooladvies dat ook rond die tijd wordt gegeven. De partijen willen dat de toets na het advies komt... en daardoor minder zwaar weegt bij de keuze voor een middelbare school. Steeds meer mensen lezen kranten en tijdschriften op hun pc, tablet of telefoon. Vooral de tablet werd veel meer gebruikt om een krant te lezen. 1,4 miljoen mensen in 2012, tegen een half miljoen het jaar daarvoor. Blijkt uit een enquête van NOM Print Monitor. Opvallend is verder dat vaak mannen en hoger opgeleiden boven de 35 hun krant op een tablet lezen... terwijl jongeren daarvoor juist hun smartphone gebruiken. In Nederland zijn er al initiatieven om kranten op te richten die alleen digitaal te lezen zijn. Oud-hoofdredacteur van NRC Next, Wijnberg, is daarmee bezig. De gemeente Rotterdam heeft in anderhalf jaar tijd 150.000 vierkante meter leegstaande kantoorruimte een andere functie gegeven. In de kantoren zitten nu onder meer een hotel, woningen, een school en een kinderdagverblijf. Rotterdam heeft een groot overschot aan kantoorruimte. Om dat tegen te gaan werkt de gemeente samen met bedrijven om nieuwe bestemmingen te vinden voor de leegstaande kantoren. Ook mogen er niet overal in de stad nieuwe kantoren worden gebouwd. Bij een moskee in de Syrische hoofdstad Damaskus is een van de belangrijkste aanhangers van president Assad vermoord. De Soenitische geestelijk leider Sheikh Mohammed al-Buti werd het slachtoffer van een zelfmoordaanslag. Bij de aanslag zijn zeker 14 doden gevallen. Vanwege het vrijdagavondgebed was het erg druk bij de moskee. Dan het weer vannacht opklaringen. Het gaat licht vriezen. Morgen is het overwegend droog en dan schijnt af en toe de zon. Het wordt dan tussen de 2 en de 5 graden, maar er staat wel een ijzige oostenwind. Zaterdag veel bewolking met middagtemperaturen rond het vriespunt. Maar door de harde wind voelt het dan een stuk kouder aan. Dit was het nms Journaal. Ah, en we verkeersinformatie. Twee files, allereerst op de A12, Utrecht-Den Haag... tussen Blijswijk en Nooddorp, 4 kilometer. Na een ongeluk zijn daar drie rijstroken dicht. En er staat file naar Rotterdam op de A16... vanaf Zevenbergen tot aan de Van Er staat een vrachtauto stil en de rechte rijstrook is dicht. Um, neem even plaats, want uh, ons nieuwe pand blijkt op zwaar vervuil grond te staan. Oh.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 En die lesbische pleegouders, die zitten hier bij mij aan de tafel. Linda en Corneli, goedenavond. Goedenavond. goedenavond. Uh, jullie hebben een prentenboek gemaakt, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Maar eerst de actualiteit. Um, want hoe luisteren jullie nou naar uh, de uitlatingen vandaag bijvoorbeeld van uh, de Turkse premier Erdogan... over die kwestie, Yunus? Even luisteren. Ja, Erdogan die zegt hier dat een kind... we kennen inmiddels een standpunt bij een uh, homo-echtpaar plaatsen... absoluut niet strookt met de normen en waarden van het uh, islamitische volk. Nou, dit gaat over jullie eigenlijk, hè? Want jullie zijn een lesbisch stel, hebben een islamitisch pleegkind. Hoe komt dit binnen, zo'n opmerking? Corneli? Eigenlijk niet. Nee? Nee, daar K voel ik uh, eigenlijk helemaal niks bij. Kun, kan u niks schelen? Nee, maakt me niet uit. Nee. nee? Nee. En hoe is dat bij u, Linda? Nou, wij hebben hier thuis natuurlijk wel, uh... spreken we hier wel over. Maar uh, wij denken vooral dat het uh, voor zo'n kind. En wij verplaatsen ons daarin omdat wij zelf ook een pleegzoon van negen hebben. En stellen ons voor dat het over hem zou gaan. En dan denken we, al die publiciteit, daar gaan we niet aan meedoen. Want het lijkt ons verschrikkelijk. Want is het zo, dat hoort u dat van hem terug... dat bijvoorbeeld hij op school daar nu dingen over hoort? Nee, we hebben het vanavond aan tafel aan hem gevraagd. En hebben ja. uitgelegd, omdat hij dit natuurlijk nu wel hoort op de radio. Mm -hmm. Maar het was echt nog helemaal nieuw voor hem. Er okay, dus niemand dat, uh, die hem daarmee nee, geconfronteerd nee, heeft of nee, gevraagd heeft. Nee, voor, voor zijn klasgenoten is het volslagen normaal. Nou, maar het... hij vertelde ons... Dat lijkt me wel heel stom als het over mij zou gaan. <laughs> Kortom, ik zit, ik zit goed bij, bij jullie... Dat bedoelt u met het stom. Ja, en ook uh, het is stom als uh, iedereen je naam kent in heel Nederland en iedereen over je praat. Nou, is het zo dat jullie heel bewust, uh, hem? Islamitische normen en waarden juist bij willen brengen? Hè? Ja, wat, wat, wat wij zo belangrijk vinden aan pleegzorg, is dat je voortdurend ook afstemt op de ouders van een kind. Het is wel heel erg als je als ouder niet uh, voor je kind kan zorgen... en je kind uh, moet in een pleeggezin uh, opgroeien. Dus uh, wij zoeken altijd heel erg overleg met, uh, met de ouders van onze kinderen. Uh, wat vinden jullie fijn? Hoe kijken jullie er tegenaan? Wat is voor jullie belangrijk in de opvoeding? Mm -hmm. Maar als het niet kan, want dat is waarschijnlijk in dit geval zo, wat dan? Ja, dat, dat, dat is lastig. En dan kom je heel erg op een acceptatieproces uh, uit. Wat wij merken is hoe meer ouders accepteren... dat hun kind uiteindelijk niet bij hen op zal groeien. Wat natuurlijk een verschrikkelijk grote opgave is. Hoe groter het vertrouwen ook uh, in pleegouders wordt. En in sommige gevallen... Het wantrouwen uh, als, juist wordt, als ze het niet zien zitten. Nee, maar hoe meer ze accepteren, hoe groter het ja, vertrouwen. Ja. Ja, ja. En hoe minder ze accepteren, hoe groter het wantrouwen. En sommige ouders krijgen het niet voor elkaar om uiteindelijk te accepteren... dat hun kind ergens anders op gaat groeien. En ook dat is te begrijpen als je je verplaatst in deze ouders. Ja, en dat zit erachter, denkt u? Voor ons gevoel wel. ja Want hoe doet u dat? Ik bedoel, de Koran lezen. Dat had u wellicht ook nog niet eerder gedaan, Linda. Nee, nog nooit. Maar we hebben een, uh, een kinderkoran in huis. Net zoals we een kinderbijbel in huis hebben. En uh, wij hebben onze oudste pleegzoon uitgelegd wat het is en uh, wat in het land van, uh, van herkomst van zijn moeder gebruikelijk is. En, en dat om, is laten zien land... hoe Dat is Somalië. Laten zien hoe zo'n Koran eruit ziet en uh, stukjes uit voorgelezen. Want hoe, inderdaad, er zijn natuurlijk nog veel meer islamitische gebruiken, normen en waarden. Ik bedoel maar wat uh, um, Besnijdenis is bijvoorbeeld. Hoe, hoe bepalen jullie dat of dat gebeurt of niet? Maar in overleg met, met de ouders, met ja. de moeder in dit geval... En uh, het is wel heel grappig, want pas hadden we een gesprekje met een moeder. En die zei, uh, vroeger vond ik het wel heel belangrijk dat het alleen Allah was. Maar tegenwoordig denk ik, het kan ook Jezus zijn. Het kan ook Allah zijn. En uh, ik, ik vind het goed. Maar dat is wel, hij woont nu zeven jaar bij ons. Dus dan praat je over een heel uh, proces. Ja, is dit een nachtmerrie dat zoiets jullie zou kunnen gebeuren? Dat er, hey, als jullie nog een pleger, jullie hebben meerdere pleegkinderen. Ja. Dat, dat zo'n moeder inderdaad het wellicht, zoals jullie uh, theorie is, niet accepteert. en dan standbij gaat schoppen. Ja, maar ook daar hebben wij als pleeghouder mee te maken. Ja? Ja, ja want ik noem nu jullie uh, voorname alleen maar. Ja. Is dat, heeft dat daarmee ja, te maken? Ja, klopt. Dat heeft met onze veiligheid en met de veiligheid van onze pleegkinderen te maken. Want, ja. kunt, kunt u daar iets meer over zeggen? Nee, daar wil ik eigenlijk niks meer over zeggen. Maar, uh, maar het is misschien wel dat wij ja. een aantal kinderen. nog op geheim adres hebben wonen bij ons. Dus de ouders weten uit veiligheidsoverwegingen niet uh, waar hun kinderen verblijven. En dan vinden de bezoeken tussen uh, ouders en uh, hun kinderen plaats op een neutrale plek. Ja, ja. Dus dat is dan vaak in het, bij het kantoor van het Bureau Jeugdzorg of bij de pleegzorg. En wat wij dus merken is dat dat niets te maken hoeft te hebben met geloofsovertuiging. Mm -hmm. uh, want het is natuurlijk, ja, als je lesbisch bent, dan is dat snel te zeggen van ze zijn lesbisch en dat bevalt me niet. Maar als je niet lesbisch bent, dan zou je neus wel scheef kunnen staan of je huis zou te klein kunnen zijn. Of uh, er zijn altijd wel redenen te noemen waarom je degene die jouw kind opvoedt. Afkeurt, omdat je nog niet kan accepteren dat je kind daar wonen moet. En hoe vinden jullie het dan dat Erdogan zich ermee bemoeit? Want hè, we begonnen met het, de quote waarin hij zegt dat hij het niet ziet zitten. En u zei, nou ik kan mij eigenlijk niks schelen. Maar wat, wat, vindt u zich, wat vindt u van het feit dat hij zich ermee bemoeit? Ja, daar vind ik niet zoveel van. Maar dat komt misschien ook wel. Wij komen zelf uh, um, uit, uit een... Uh, wat de rechterhoek van de protestantse kerk oorspronkelijk. Dus wij hebben zoveel mensen in ons leven meegemaakt... die, zich, die er wat van gevonden hebben, die, die zich ermee bemoeid hebben... en daar van alles over gezegd hebben. En we hebben geleerd om daar geen energie naartoe te laten gaan, maar... Uh... Ja, op hele andere dingen te richten. En, daarin heeft u een heel proces doorgemaakt. Ja, ja. En, en denkt u, nou ja, ze vinden Ja, dus me de pre, de, of meneer Erdogan, ja, dat ja, maakt me echt wel. niet uit. Ja. I've been there. Ja, dat is voorbij. Ja, ik snap ja, het. Ik voel me vrij. Uh, we hebben jullie ook uitgenodigd omdat jullie een boek hebben gemaakt. Een prentenboek. Dat ligt hiervoor. Um, dat is geschreven voor pleeggezinnen, Voor, voor ouders die dat doen. pleegouders, ja. Maar ook de kinderen. Ja. Uh, en het heeft een, een bijzondere naam. Het heet het meisje met het omgekeerde magneetje. Uh, leg uit waarom dat boek er is. Waar gaat het over? Um, het gaat over een, een kind wat uh, op moet groeien met een hechtingsstoornis. En dat wil dus zeggen dat uh, het in de vroege jeugd al heel erg mis is gegaan. Waardoor een kind uh, niet heeft geleerd om te, te vertrouwen op volwassenen. Wat vaak de problematiek is van pleegkinderen? Ja, eigenlijk alle kinderen wel in meer of mindere mate hebben mm -hmm. daarmee te maken. En bij sommige kinderen is het zo heftig dat je dan spreekt van een hechtingstoornis. En waar blijkt dat uit? Want u heeft zo'n kindje in huis? Wij hebben vier jaar voor een meisje gezorgd met een, een ernstige hechtingstoornis. En op het moment dat zij bijna bij ons weg moest, omdat het niet langer haalbaar was... toen zijn wij op het idee gekomen om een boekje te maken om aan onze andere kinderen uit te leggen wat eigenlijk een hechtingsstoornis is... en uh, waarom zo'n kind zo anders op de dingen reageert als, uh, als andere kinderen. Ja, want de, de titel, dat magneetje... dat staat is symbool voor wat, wat zij doet. Want wat, wat maak je dan mee? Ja, wat, wat je in feite merkt, is dat hoe dichter je bijkomt... Uh, hoe meer gedoe tussen aanhalingstekens er komt. En dat heb je ook als je een gewoon magneetje... tegen een omgekeerd magneetje probeert aan te houden. Dat gaat absoluut niet klikken. En als je dus een beetje op afstand blijft bij een kind met een hechtingstoornis... dan heb je het minste doen. maar kom je dichterbij. En dichterbij komen is dan iets liefs doen. Uh, iets iets zorgzaams voor het kind doen. Dan kan dat kind dat niet uh, hanteren. En duwt je weg? Duwt je weg, schreeuwt je weg, slaat je weg, uh, spuugt je weg allerlei vormen. En is dat zo? Was dat letterlijk zo? Dat je, dat je er probeerde te omhelzen of, of, of iets liefs deed en dat dat gebeurde? Ja, in het boekje staan ook uh, voorbeelden. Bijvoorbeeld over dat het heel koud is en dat je een kind dan lekker warm aankleedt om naar buiten te gaan. Sjaaltje om, mutsje op, handschoentjes aan. Mm. En uh, als ze dan buiten kwam, dan was het eerste wat ze deed, handschoentjes uit, sjaaltje af, mutsje af, jasje uit. En dan heel hard huilen van ik heb het zo verschrikkelijk koud. En als je het dan weer aan ging trekken, ging het weer helemaal opnieuw zo verder. Nou, dat is één van de kleine voorbeeldjes die er de hele dag door plaatsvinden eigenlijk. En dan rustig blijven? Ja, ja vooral zo neutraal mogelijk. Ja. En hoe doet u dat? Ja, ik ben toevallig een heel geduldig persoon. <laughs> ja, dat is mooi. <laughs> komt heel goed uit. Dat, dat komt ontzettend goed uit. Maar uh, ja, wij hebben in het boekje ook uh, tips opgenomen voor uh, andere pleegouders. En uh, een hele belangrijke is, uh, verwacht niets dan is alles wat je toch terugkrijgt een, een cadeautje. Want kreeg u wel eens wel wat terug? Ook van haar? Ja, wat we nu merken is, ze woont nu in een uh, instelling... en uh, ze komt om het weekend bij ons, gelukkig. Want we houden verschrikkelijk veel van haar en zij op haar manier ook van ons. En uh, pas zat ik met haar in de auto en toen zei ze... mam, ik wou dat ik een toverstokje had. Toen zei ik, waarom dan? Ze zei, dan zou ik toveren dat ik nooit dood zou gaan. Toen vroeg ik, vind je het leven dan leuk? Ja, zei ze. En toen vroeg ik aan haar, wat vind je dan het allerleukste? En toen zei ze dat ik bij onze familie hoor. En uh, dat is gewoon zo'n heel mooi moment waarop je denkt: van ja, wij hebben zeker verbinding. Alleen als jij altijd bij ons in de buurt bent, dan trek je dat niet. Maar nu gaat het heel goed uh, als uh, die weekende bij ons is en geniet zij daarvan. Dus dat is een cadeau, dat is een heel groot cadeau. Ja, dat begrijp ik. Ja. Is het zo dat, wat, want u zei, dat boek hebben we ook geschreven voor, ook voor, voor de andere kinderen die we hebben. Hoe, hoe was het voor hun? Om, om met zo iemand te leven? Um, dat is best ingewikkeld voor kinderen. Want uh, juist op de momenten dat het natuurlijk gezellig wordt in huis... en dat je iets leuks doet met elkaar of uh, met de feestdagen... dan wordt het voor een kind met een hechtingstoornis heel erg moeilijk. En ontstaat er dus vaak gedoe. Dus daarom is het, was het voor ons heel belangrijk om een manier te vinden... om het heel goed uit te leggen dat dat niet um, onwil is van zo'n kind... of dat het gewoon een lastig kind is... maar dat er dus iets gebeurd is met dat kind... waardoor ze niet anders kan. En dat heeft um, in ons geval wel echt geholpen ook. Ja? Ja. Want waar blijkt dat dan uit dat dat geholpen heeft? Nou, bijvoorbeeld onze oudste pleegzoon... Die, die begrijpt het nu heel goed... en die zegt soms bij sommige kinderen... of zelfs sommige volwassenen waarvan wij denken... nou, die hechting die zit volgens mij niet helemaal goed. Dat zegt die man is dat misschien iemand die een omgekeerde magneet heeft. <laughs> <laughs> nou, dat zou inderdaad wel kunnen, ja. Dus hij uh, snapt nu heel goed uh, ja, hoe het zit. Ja, en is het wel eens... Want uh, u bent geduldig, zei u, u ook, Cornelie. <laughs> uh, nou, Lin is echt het allergeduldigste <laughs> van de hele wereld. Maar ik ben wel ook tapelijk geduldig. Ja, want uh, heeft u nooit gedacht... Het is ongelooflijk nobel van ons. En het is fantastisch. En ik krijg dat soort cadeautjes. Maar ik trek het ook gewoon niet meer. Nou, Op een gegeven moment kan een hechtingstoornis zo ontwrichtend zijn in je gezin. Dat je het inderdaad niet meer trekt. En dat een kind naar een instelling moet. En, zoals bij haar, zoals bij haar. En dat is natuurlijk verschrikkelijk. Want je hebt er vier jaar voor gezorgd met heel je hart. En je houdt ervan. Mm -hmm. En wat ik het meest moeilijke daaraan vind. Is dat je het met liefde niet op kan lossen. Heel veel dingen kun je naar kinderen toe met liefde en aandacht oplossen. En hier geeft liefde eigenlijk alleen maar... Afstand. Dat is heel moeilijk om dat te kunnen accepteren. Ja, want de tips die dan in het boek staan voor de andere pleegouders is... verwacht niks. Wat staat er nog meer in? Zorg heel goed voor jezelf. En dat betekent? Dat wij bijvoorbeeld zolang als we pleegkinderen hebben... al elke week één avond samen weggaan. Gewoon iets leuks doen? Ja, elke donderdagavond uh, nou, oh, nu zitten we hier bij de radio. Ja, een interview <laughs> bij Max. Ja. Ik bedoel, is Mars? iets leuks gelukkig. Ja. Ja, of we gaan uit eten, of we gaan naar vrienden, of we gaan naar de bios. Maar, um... Ja, iets voor jezelf. Ja. ja, en dan hebben we de afspraak dat we niet over de kinderen praten. Oké, okay, en dat, dat lukt ook. Ja, nu dan niet, maar uh, normaal gesproken wel. Ja. Nee, straks in de auto is het ja. over een hele andere ding. Is het zo, want dat boek is er nu, het is zaterdag gepresenteerd... bij de Pleegzorgdag, afgelopen zaterdag. Als u dat boek nou had gelezen toen u begon aan het pleegouderschap... Had het u geholpen? Ja, ik denk zeker van wel. En uh, ik kan het een beetje uh, nagaan. Omdat we het nu uh, aan mensen laten lezen. Die uh, eigenlijk niet zoveel van nog weten. Collega's bijvoorbeeld. En die zeggen, oh, ik krijg echt kippenvel. En ik voel uh, wat jullie hier bedoelen. Door de voorbeelden die erin staan. Dus dat vind ik wel mooi om terug te de horen. Ze hebben wat aan die tips. Ja, ja. ja. Jullie doen mooi werk volgens mij. Ja, voor ja. ons is dat... Uh, dit is ons leven en ja, daar, dat is voor ons he, eigenlijk heel gewoon. Ja, ondanks alles wat we met de kinderen meemaken... zeggen wij bijna nog dagelijks tegen elkaar... als ik nu weer moest kiezen, zou ik precies weer zo doen. Ja, want waarom heeft u het ooit gekozen? Was er een moment? Uh, ik kan me een leven zonder kinderen niet voorstellen... En ik denk dat dat voor jou ook wel zo is. En uh, Alleen wij hebben samen heel erg overwogen... op welke manier gaan we dat dan vormgeven. En wij kwamen er beide op uit dat we, dat we heel graag voor kinderen zorgen... maar ze niet per se hoeven hebben. Dus dit is dan een, uh, een hele mooie vorm. Ja. Ik ga het straks uh, hebben over uh, de kinderpostzegels. En nou las ik, uh, toen ik me daarop inlas... dat die ook dingen doen voor pleegzorgouders. Jazeker. Dat weten jullie? Ja, ja? ze hebben zelfs uh, ons prentenboekje mede mogelijk gemaakt. Is het zo? Ja. Aha, want ze zorgen ook gewoon voor koelkasten en zo, hè? Ja, maar ja. ook voor prentenboekjes dus. Ja, ja. oké. Okay. Ja, want hier zit al uh, Lilian Visser. Met u ga ik straks in gesprek. U bent van, uh, van die stichting. Um, inderdaad, is het dat soort dingen van pleegzorg... Ja. die dit soort dingen hebben verzorgd? Ja. Dit soort boekjes? Dit soort wist boekjes? u dit? Ja, dit wist ik. Ja, ik heb het boekje <laughs> zelf uh, maandag gezien. En ik heb het met heel veel interesse en zelfs met kippenvel gelezen. Ik vond het een heel, heel mooi boekje. En komt dat dan door een soort balotagecommissie Of het dan uiteindelijk bij jullie geld krijgt of niet? Uh, er worden voorstellen bij ons ingediend. En uh, collega's van mij die beoordelen deze voorstellen... en die kijken heel zorgvuldig van uh, wat... Uh, betekent dit voorstel, wat levert dat op voor het kind? Hè? Welke kinderen worden hiermee geholpen? Of welke ouders, pleegouders, worden hiermee geholpen, zodat uiteindelijk uh, het ten, ten goede komt aan kinderen? Nou, dat is gelukt. Weet jullie nog uh, langs de deuren gaan met postzegels? Ja, van heel vroeger, ja. Heel ja? klein waren. Ja, precies. Ja. In groep 7 <laughs> zit je dan geloof ik als je dat ja. doet. Ja, Weet u het nog? Ik heb het nooit gedaan. Nee? Ja, ik heb het wel eens gedaan. Ja, ik weet het nog. Heel maar ver. ik koop nu wel ja. trouwen altijd de kinderpostzegels. Ja, heel goed, ja. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margriet Rijntjes. Hallo, wilt u kinderpostzegels kopen? Hm. Goedenavond, Lilian Visser dus van stichting Kinderpost Zegels. Weet u het nog? Ja, ik weet het zeker nog. Ik heb het zelf ook gedaan. En ik kan me met name herinneren dat ik met een zakje geld uh, liep. En dat ik uh, dus dat geld ook later aan de juf moest overhandelen. Maar dat is, tegenwoordig is dat niet meer zo. Uh... Was u een goede verkoper? Weet u het nog? Ik, volgens mij niet de topverkoper <laughs> van de klas. Nee. U heeft, uh, en daarom zit u hier, onlangs een bezoek gebracht aan Ethiopië. Klopt. Samen met uh, de vermaarde fotograaf Anto Corbijn. Klopt. Ja. Hij heeft uh, foto's gemaakt daar... Uh, voor de post, postregels van dit jaar. Ja, dat is waar. Wie staan erop? Wie heeft hij gefotografeerd? Hij heeft kinderen uit een project dat wij financieren in Ethiopië gefinancierd. En dat is een project dat echt midden in Ethiopië ligt. Op zo'n zeg maar, 600 kilometer afstand van Addis Ababa. Uh -huh. En dat project dat gaat erover dat daar in dat dorpje... het is een heel ver afgelegen dorpje... dat wij daar een school hebben gefinancierd. Uh, die kinderen die kunnen, konden niet naar school... omdat de dichtbijzijnde school nou, meer dan drie, vier uur lopen was. En nou, dankzij het steun van Kinderpostzegel... Uh, is daar een school uh, gebouwd. En wie heeft hij gefotografeerd? Hij heeft kinderen uit, uh, die, die op die school zitten gefotografeerd... en kinderen van verschillende groepen... want ook daar hebben ze verschillende niveaus. Uh, ik vond het zelf lastig om te zien hoe oud de kinderen zijn... want ze zijn vaak net iets kleiner dan de kinderen in Nederland... maar ja, kinderen van 6, 7, 8, 9 jaar. En kunt u ons meenemen naar zo'n klas... Ja, euh, nou die school staat in een heel wijds landschap. Ik was sowieso echt helemaal ja, verrukt van het landschap in Ethiopië. Het is echt prachtig om daar rond te rijden. Want wat is zo mooi? Nou, het is een wijds landschap met heel veel heuvels. Maar wat je ook heel veel ziet, zie, er lopen ontzettend veel mensen door dat landschap. Het is ja, een hele bijzondere ervaring. Dat is het vervoersmiddel Lopend, ja, ja, want ze u? hebben verder geen, ja, soms zie je een karretje met een ezeltje daarvoor. Maar over het algemeen lopen mensen, ze lopen naar dorpen in de buurt waar een markt is. En nou, als je dan bijvoorbeeld met je auto richting dat dorp gaat, dan zie je dromme mensen langs de weg lopen. Mensen met, met takkenbossen op hun rug. Mensen met uh, kuddes, uh, koeien en geiten. Uh, meisjes met waterkruiken op hun rug. En, en ja, wat ook opvalt, is dat je heel veel jonge kinderen aan het werk ziet. Je ziet jonge kinderen met twee ossen, uh, met een ploeg uh, het land bewerken. Je ziet meisjes inderdaad waterpompen... en dus met een enorm zware waterkruik weer heel ver naar huis lopen. Ja, en dat valt je heel erg op. Terug in de tijd ging je een ja. beetje. Voel ja, ik het had, ook zo? Ja, ja, ik ben nooit in de middeleeuwen geweest. Maar ik had haast een middeleeuwsgevoel <laughs> ja. middeleeuws gevoel ja, eigenlijk daarbij. Ja, het was heel bijzonder. En dat schooltje staat dus in dat, ja, dat Weidse landschap. En de kinderen komen dus van alle kanten naar dat schooltje toe. En het is een, ja, een, een, een schooltje. Er stonden twee gebouwen. Eén gebouw was eigenlijk nog niet helemaal af. De houten palen en daar. Krijgen, een deel van de kinderen krijgen daar les. Mm -hmm. Het andere schooltje was al een stukje verder afgebouwd... met leem aan de buitenkant. En wat dan heel grappig is, ze hebben daar bijvoorbeeld geen schoolbord. Maar ze hebben doeken waar ze allerlei ja, dingen op schrijven... zoals letters en delen van het lichaam. En die prikken ze dan met spijkers in dat leem. En die gaan dan ook van klas tot klas. Dus dat waren van die, ja, die dingen die mij opvielen... Ja, en Anto Corbijn heeft een paar van die kinderen uitgekozen of hoe werkt dat dan? Ja, nou we kwamen daar aan uh, en dat is voor die kinderen natuurlijk heel bijzonder. Ze stonden allemaal klaar op ons te wachten en hebben een liedje gezongen en gedanst en op hun handen gelopen. En ja, dan, dan ga je eerst natuurlijk gewoon eens kijken van, welke kinderen lopen hier rond. En hij heeft op een gegeven moment heeft hij een aantal kinderen geselecteerd. Hij was samen met zijn assistent. Dus ze hebben samen gekeken van goh, welke kinderen zouden uh, nou, ja, mooi op de foto kunnen voor, voor de kinderpostzegels. Ja. En hij heeft er dus een aantal gefotografeerd. Welke uiteindelijk op de kinderpostzegels komen, dat weet ik zelf oh, niet. Oh, dat weet je ook nee. niet? Nee, nee, want ik heb ook niks gezien, omdat ja, hij fotografeert ook niet met digitale camera. Dus hij, hij fotografeert met nou, een klassieke camera met film. Mm -hmm. Dus ja, je kan niet zien wat hij uiteindelijk uh, erop heeft staan. En dat gaat hij allemaal nog ontwikkelen. En, en, en ja. het hele ontwerp moet nog gemaakt worden. En kon, kon u communiceren met die kinderen? Hoe ging dat? Want die spreken natuurlijk geen, geen Engels, neem ik aan. Nou, ze spreken wel een klein beetje oh, ja? Engels. Ja, dat viel me heel erg op. Sowieso vond ik dat mensen goed Engels spraken. En die kinderen leren dus al heel vroeg Engelse woordjes... En op een gegeven moment moest ik even wachten, toen was ja, Anton Kobijn met, met nou, de directeur van de school en een aantal kinderen op een andere plek. Dus zat ik te wachten, stonden er allemaal kindjes om mij heen. En ja, dan kan je in eerste instantie niet zo heel veel zeggen. En op een gegeven moment kreeg ik een soort contact door, door ja, wat Engelse woordjes te zeggen. En toen begonnen zij terug te praten. En toen ging ik allemaal delen van mijn lichaam aanwijzen, dus arm en oor, en, oor en, en voet. En dat gingen ze herhalen in het Engels, dus dan heb je toch een soort van, van, van communicatie, contact. ja. Ja, um, die foto's heeft u nog niet gezien. Maar u nee. heeft uh, Anton Corbijne natuurlijk wel aan het werk gezien. Ja. Ja. Was dat, u heeft natuurlijk vaker met fotografen te Klopt, maken ja. gehad. Hoe was dat? Was dat anders? Ja, nou ja sowieso. is is natuurlijk het een enorme dat... naam. Ja. Ja. Nou, het feit dat Anton Corbijne is, is natuurlijk al heel bijzonder. Ja. Als je kijkt, natuurlijk extra, wat, hoe, hoe, doet hoe doet hij dat? Hij nou? ja. Ja. Ja. Nou, wat, wat ik heel, heel erg leuk vond, hij maakte op een hele leuke manier contact met de kinderen. Hij maakte een soort van grapjes. En, en ja, op een of andere manier kreeg hij die kinderen dan aan het lachen, of wat ontspannender. Uh, dus dat vond ik, dat viel mij heel erg op. Uh, en daarnaast ja, zijn wijze van fotograferen. Hij heeft dus echt een klassieke camera. En hij is heel snel met fotograferen. Hij had vaak maar een paar uh, nou ja, shots nodig. En dan was hij alweer klaar. En dan dacht je, ja, is hij al klaar? En dan had hij weer een andere pose. Of dan ja. voegde hij weer een ander kindje. En is het zo dat, dat de kinderen gewoon gefotografeerd werden terwijl ze iets aan het doen waren? Of... Ja, hij heeft heel veel verschillende situaties, heeft hij, uh, heeft hij gefotografeerd. En hij heeft ook. Ja, allerlei, uh, nou, ook soms groepjes kinderen bij elkaar. Dus, dus hij heeft allerlei soorten situaties gefotografeerd. Ja, ja. En hij gaat een... Een, een de selectie maken. Ja, hij gaat een selectie maken. En een serie die ook gewoon iets met elkaar te maken heeft. Want op de kinderpostzegels staan vaak ja, verschillende kinderen die bij elkaar horen dat ja. het één serie is. En bent u ook, want u bent dus op een school geweest. Dat ja. is een van de projecten die jullie uh, begeleiden, hoe ze dat de financieren. Ja, klopt. Bent u ook bij die kinderen gewoon thuis geweest? Ja, wij hebben, uh, ieder jaar hebben wij een projectambassadeur. Dat is één kind dat centraal staat tijdens. De actie En die jongen die, uh, nou, die hebben we dus daar ook gezien en mee gesproken. En toen zijn we op een gegeven moment naar zijn huis geweest. Ja, huis is een groot woord. Uh, ja Het is een soort leme huisje. Uh, en, en wat mij heel erg opviel. Hij liet dus ook zien hoe hij het vee uh, hoedt. Een aantal koeien en een aantal geiten. Ja, want dit jongetje was even hoe oud? Die was... Tien jaar. Tien jaar. Dus, uh, en dat was ook een heel klein jongetje. Ik dacht eerst dat hij nou ja, zes, zeven ja, ja. jaar was. tien jaar. Dus, uh, en ja, toen gingen die koeien en die geiten op een gegeven moment de deur door. En dat was dus de deur van hun huis. Dan gaan ze gewoon hun huis binnen. En die koeien en die geiten, die wonen dus. of die zitten dus ook gewoon in dat huis. in een soort verlaging. Daar staan dan al die, die dieren. En dan daarboven is een verhoging. En daar liggen dan de, de familieleden te slapen. Ja, ja. Dus... Want is dat voor u indrukwekkend geweest? Ja, u er, ja? ja, ik vond het ontzettend ja, bijzonder om te zien. Ik vond het ook, wat, ik, wat mij heel erg bij is gebleven... is nou, de blijdschap van de kinderen. He, kinderen zijn ja, ook daar... Ontzettend eager om te leren. Ze waren ja, blij met elkaar. Ze waren blij om daar op die school te zijn. Uh, dus, dus ja, dat. En dat, dat... was niet alleen maar omdat jullie er waren. Nou ja, dat <laughs> kunnen kinderen niet spelen. Kinderen nee. zijn authentiek. Die, zijn, ja, weet je, die, die kunnen misschien heel even iets, iets ja. Uh, ja, voordoen. Maar hè, vooral als ze zo'n liedje zingen voor ons, dat is natuurlijk toch allemaal ingestudeerd. Ja. Maar dan daarna, we zijn daar ruim twee dagen geweest. Ja, dan zijn ze gewoon echt zichzelf. En dan gingen ze ook lekker voetballen. En ja, ook in die klas waren ze heel enthousiast met de vinger omhoog als ze een vraag gesteld werden. Dus ja, dat was gewoon heel mooi om te zien. Dit is dus een van de projecten: Pleegzorg is een van de projecten, het financieren van uh, mooie boekjes, prentenboekjes. Um, maar er gebeurt natuurlijk nog veel meer met dat geld. Exact. En dit jaar uh, bestaan jullie als stichting 65 jaar. Dat klopt. Nou, de, de Kinderpostzegelactie bestaat 65 jaar. Want iemand heeft dus 65 jaar geleden bedacht... weet je wat ik ga doen? Ik ga kinderen... Uh, hoe is, wie is dat geweest? Dat is uh, meester Verhul uit Waarder. Waarder is een klein dorpje in Zuid-Holland. Ja. En dat was een meester die zat in het uh, plaatselijk comité... voor de Kinderpostzegelactie. Want voordat de actie bestond, werd bij de kinderpasteels door plaatselijke comité's uh, verkocht. Mm -hmm. En deze meester had bedacht... ik vind het eigenlijk wel goed als de kinderen in mijn klas... Leren om zich in te zetten voor andere kinderen die het minder goed hebben. En toen waren dat natuurlijk in Nederland heel veel kinderen. net na de Tweede Wereldoorlog in 1948. En hij is dus begonnen met de kinderpostzegelactie. En dat is heel snel is dat gegroeid. Uh, ja, en, ja, op dit moment doet nog steeds 70% van alle scholen doet mee. Want we wisten heel vooruitstrevend in die tijd, denk ik toch? Ja. Dat andere kinderen aangingen bellen bij, bij uh, and weer andere gezinnen. Ja, hè? ja klopt. Het ja. was heel bijzonder. Het was ook niet eerder op die manier opgezet. En het is dus wat ik al zei, heel snel is het overgenomen, want heel veel scholen vonden dat het is blijkbaar een heel goed idee. En uh, zij hebben dus uh, uh, uiteindelijk hebben zij uh, uh, ja, is, is de uh, uh, ja een landelijke actie geworden. Ja. Nou, is het wel zo natuurlijk dat postzegels, nou, hoe lang gaan we ze nog gebruiken? Misschien moeten we toch een alternatief uh, product gaan verzinnen, of niet? Ja. Nou, op dit moment. Uh, ja, de kinderpegelactie is 65 jaar oud, maar is springlevend. <lacht> ja, de ja. afgelopen jaren hebben we fantastische opbrengsten uh, mogen behalen. Dan noemen we toch uh, eens een paar andere. Projecten die gefinancierd worden? Uh, nou, Onder andere in Nederland uh, zetten we ons heel erg in voor zorgleerlingen. Kinderen die een steuntje in de rug he nodig hebben. Zoals nou ja, mentorprojecten. Kinderen mm -hmm. die overgaan van lagere naar middelbare school. Uh, uh, kinderarbeid in een aantal ontwikkelingslanden. Het is dus vrij breed. De helft van de opbrengst gaat naar projecten in Nederland. En de helft gaat naar een aantal landen in ontwikkelingslanden. Ja, waaronder Ethiopië, waar dus mooie het... foto's zijn gemaakt. En die we in september gaan zien. Ja. Want dan uh, gaan ze weer langs de deuren. He? krijgen jullie ook weer hoor, langs de deuren. Nou, wij wij gaan het zeker zo. kopen. Ja, Jij gaat die kopen, Linda. Ja. Heel hartelijk dank aan Lilian Visser van de stichting Ja, Dit was hem weer, de uitzending van Tweedingen van Max. Op onze site tweedingen.nl kunt u uh, gesprekken terugluisteren... en eventueel in ons gastenboek een reactie achterlaten. Morgen uh, zit hier mijn collega Alice de Bruin... en zij ontvangt uh, dirigent en organist Thijs Kramer... Hij uh, dirigeert al heel erg lang uh, de Matthäus, de Matthäus Passion. En uh, ja, zo daags voor Pasen gaan we het over hebben, want er, er zijn nu al concerten... en wellicht heeft u al kaartjes. Um, ja, BNN Today neemt het van ons over. Winfried Baijens zit er klaar voor, denk ik. Ja, zeker. Want wat, wat heb jij uh, vanavond in jouw nou, We uitzien? gaan even naar Amerika met Jay Leno. Jay Leno doet een uh, stapje terug. Natuurlijk de late night koning van Amerika. Maar uh, hij wil niet meer, hij gaat niet meer. En waarom en hoe dat precies zit, dat hoor je zo meteen. Uh, de baas van ID&T, hoor je ook. Die verdiende vandaag namelijk 100 miljoen euro. Dus die had een fijne dag. <laughs> ja, en, zeg dat wel. Ja, Mark Rutte, daar gaan we het ook over hebben... want wat heeft hij toch... Circusdieren, we weten het niet, maar dat hoor je zo meteen. Raymond Seré. Radio 1 Het NOS-journaal. FNV-bondgenoot en Albert Heijn hebben een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor medewerkers in de distributiecentra. En daarmee komt een eind aan een staking die eind vorige week begon. Afgesproken is onder meer dat uitzendkrachten die drie jaar bij Albert Heijn werken een contract krijgen. In Den Haag is toch een compromis bereikt over een verplichte eindtoets op basisscholen. D66 en CDA zijn voor zo'n toets als scholen zelf mogen kiezen of ze daar de CITO of een andere toets voor gebruiken. En bovendien moet de toets in mei worden afgenomen zodat die minder zwaar kan meewegen bij de keuze voor een middelbare school. Bij moskee in de Syrische hoofdstad Damaskus is een van de belangrijkste aanhangers van president Assad vermoord. De Soenitisch geestelijk leider Bouti kwam om bij een zelfmoordaanslag. De 84-jarige Bouti noemde de opstandelingen tuigen en ongelovige honden. En staatssecretaris Dijksma laat onderzoek doen naar erfelijke gebreken bij labradors en Persische katten. Er loopt al een onderzoek naar twee andere populaire hondenrassen, de chihuahua en de Franse bulldog. komende jaren komen ook andere rassen aan de beurt. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1, BNN Today, Winfried Bajens. Iets over half negen, goedenavond. Is hij slim bezig of weet hij het gewoon even niet? Mark Rutte, hij zou te onzichtbaar zijn. We hebben het over de premier zometeen die zich blijkbaar nogal zorgen maakt over circusdieren. Hier in bnn Today met Boris van der Ham en Hero Brinkman. Ze weten alles over Rutte, hebben met hem gewerkt. En je hoort zometeen ID&T-directeur Duncan Stutterheim. Die heeft een goede dag vandaag, want hij heeft 100 miljoen euro verdiend. En je kan alles volgen. De studio zit half vol. Dat zie je als je de webcam checkt via Radio 1.nl. De Amerikaanse talkshow-host Jimmy Fallon... Die gaat volgend seizoen de Late Night Show van Amerika presenteren. Namelijk de Tonight Show. En neemt het over van Jay Leno natuurlijk. En dat is iets wat Radio 1-mediajournalist Bart Harleman op de voet volgt. Zit thuis altijd kijken. Download je alles? Hoe doe je dat? Nee, wat ik altijd doe is, ik, ik, ik, ik scan elke dag eigenlijk de, de leukste momentjes van alle shows eraf. Anders moet ik 15 talkshows gaan kijken, Dan wordt een beetje te veel van het goede natuurlijk. Dus ik pik even mijn pareltjes eruit. Zeg. En hoe doe je dat dan? YouTube nou, dan, zeg maar. Ja, YouTube. Ja, dit, alles staat, ik bedoel, het internet staat vol met de meest briljante momenten van al deze talkshowhosts. Internet, zeg jij. Gaat volgens ja. mij super groot ja. worden. Ja, daar, daar heb ik al wel meer al eerder van gehoord. Ja. Uh, ja, uh, iedereen wel. die voor Jay Leno is, uh, ofwel voor Jimmy Fallon, die mag zich ook melden. At BNN Today. En uh, Luc is er, je hoort hem al eventjes voor today's topics natuurlijk. Klopt, Na 9 uur hoor je dat met een jarige trainer, een grieperige premier uit Turkije en een goed sp Engels sprekende Dijsselbloem. Well, as the Eurogroup president, I will, I will take responsibility for that. Well, yes, somehow. No, yeah. Something more nine hour. <laughs> Zaterdag is de 23e nacht van de poëzie. De crème de la crème van de Nederlandse dichters... komt dan bij elkaar in Utrecht. En nu denk je misschien gedichten, gedicht, dus het zal allemaal wat. Maar poëzie is niet meer iets van pijprokende studeerkamergeleerden. Uh, neem nou onze eigen Tim Hofman. Niet alleen het internetmannetje bij BNN. Hij schuift hier ook regelmatig aan. Maar er schuilt ook een modern poëet in, de beste jongen. Dat doet hij heel erg 2.0 op Instagram. En je hoort vanavond in deze uitzending een ja, bloemlezing. Zo zou je het wel kunnen noemen. En dit is deel 1 gaan. Goedemorgen, je was laat, zeg je, als je naast me staat. En je aait over mijn rug, een tikje op mijn kont. Ik draai me om en glimlach terug en poets met jouw borstel de buurvrouw uit mijn mond. <lacht> Die muziek doet het, hè? Ja, is ja, de muziek, denk ja. je? Oh, okay. ja. uh, Dat was Tim Hofman. Je krijgt er nog een heleboel uh, deze uitzending. <middels> En het is tijd voor de sport. Henry Schut. Ja, nee, de tekst ook, hoor. Ja? erg grappig, ja. <laughs> op de eerste dag van de weken afstanden in Sochi... heeft Irene Wüst goud gewonnen op de drie kilometer... in een rechtstreeks duel met haar grote concurrenten Martina Sablikova. Was Wüst superieur, maar had het toch zwaarder dan verwacht. Ja, best moeilijk, hè? Zeker uh, als je ook nog tegen de tegenstander rijdt... waarvan je denkt van ja... of zij gaat winnen of ik ga winnen. En dan, uh, ja, dan is het ook een beetje man-tegen-man gevecht. Dus je bent... Ja, je zit ook maar wel in je eigen race, maar je bent ook wel een beetje aan het opletten van ja, ik heb geen oog in mijn rug. Dus dat is ook een beetje lastig. Maar uh, nee, het ging uh, hartstikke lekker en ik uh, ben er heel erg blij mee. Sablikova werd uiteindelijk tweede, achter dus. En Claudia Peckstein derde, Diana Valkenburg en Linda de Vries... eindigden allebei net buiten het podium. Ze werden vierde en vijfde. En bij de mannen won de Rus Denis Juskov in eigen land... de wereldtitel op de 1500 meter. Hij was de beste van een grote groep favorieten voor het goud. Shani Davis werd tweede en beste Nederlander... was Olympisch kampioen Mark Tuitert op de zevende plaats... Koen Verwij reed na een valse start per ongeluk een stukje de in- en uitrijfbaan in... en werd toen omvergereden door de Amerikaan Jonathan Cook. Dat is gewoon een klote dat zoiets gebeurt. Weet je. Kijk, het zit het hele seizoen zit allemaal met dingetjes tegen. En, uh, kijk, ik kan niet uh, zeggen dat ik het ongeluk opzoek, maar uh, dit, uh, dit is gewoon niet te filmen. Ik uh, stond uh, mooi relaxed aan de start en goed warm dat ik in mijn systeem kon komen. En nu uh, zei je dan in één keer zo strak tot aan je nek, zo vol met de lineerhoud... Nou, gewoon een hout op. En hij eindigde ver buiten de top 10. Keeper Gabor Babos speelt volgend seizoen weer voor NAC Breda. Zijn contract bij NEC, NEC wordt niet verlengd. De 38-jarige Babos tekent in Breda een contract voor één jaar bij de club waar hij tussen 2000 en 2004 ook al speelde. En de eerste wielrenner Daniel Martin heeft de vijfde etappe... in de ronde van Catalonië gewonnen. Daarmee nam hij de luidens over van de Spanjaard Alejandro Valverde... die ten val kwam en de koers moest verlaten. Op meer dan een halve minuut eindigde Joachim Rodriguez als tweede... en Robert Gesink werd vijfde. Vanaf tien uur is er langs de lijn en dan legt de zaakwaarnemer van voetballers als Ibrahimovic en Balotelli, Mino Raiola, is dat, uit waarom hij de UEFA en de FIFA net criminele organisaties vindt. Waar ze daar niet zo blij mee zijn trouwens. Zo, pittig woorden. Ja. Uh, je bent in het wit, Henri Schut, dat kunnen de mensen via de webcam zien. Ooit op Sensation White of Sensation geweest? Nee. Nee? Nee. Ben je niet zo'n Vaak gewild, maar nooit gedaan. We gaan het zo meteen hebben overheid, over uh, hè, die ja, weekenden. de man die het bedacht heeft, Duncan Stitterheim. En hij is behoorlijk rijk geworden vandaag. Heeft zijn bedrijf, dat ook Sensation, organiseert, ID&T verkocht. En vertelt zo meteen hoeveel die verdiend is. My heart is paralyzed. My head was so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 Zou maar van je gezegd worden, uh, Trains hadden een hitje toen hè, in 2001 met the Drops of Jupiter. En uh, dat uh, was een beetje een hit en het leek een eendagsvlieg te worden. Maar toen kwamen ze in één keer weer terug en dat was dan Hey Soul System, dat weten we allemaal nog. En nu gaat het inmiddels goed met Trains. En finally, the Colorado Tourism Office launched a contest Monday... where they're offering three snow virgins a free vacation to Colorado. Now to be a snow virgin, you must have never seen snow. Although you can have received the snowjob. That's what I'm told. Them, a great show tonight. De man uh, die hier hoort uh, over uh, Snow Virgins uh, is uh, talkshow-host Jimmy Fallon. Gisteren is bekend geworden dat hij zich volgend seizoen de late-night show van Amerika gaat overnemen: namelijk de Tonight Show. Hij neemt het stokje daarover van niemand minder dan Jay Leno. Uh, Bart Harleman, mediajournalist bij Radio 1, goedenavond. Goedenavond. Uh, zat je te juichen toen je het hoorde? Nou, het, het, het nieuws is, kwam voor mij ook als een verrassing. En overigens, ik moet nog even de kanttekening plaatsen. Het is nog niet helemaal officieel, hè? want, want uh, Jimmy Fallon heeft nog geen handtekening gezet. Er wordt alleen maar gezegd dat uh, bronnen binnen NBC hebben bevestigd... dat het de bedoeling is dat hij het gaat overnemen. Oeh. En uh, dat er al een studio ge, uh, geboekt is in, uh, in New York. Wat op zich ook alweer nieuws is, want daar is de Tonight Show ooit begonnen. Mm -hmm. Maar het is nog niet helemaal rond. Maar uh, de, zoals iemand al zei bij NBC... Uh, het kan, ik kan me bijna niet voorstellen dat het niet gaat gebeuren. En dit is ook een beetje een offer you can't refuse... want uh, we, we praten er met smakelijkheid over... omdat dit natuurlijk een beetje ja, de eredivisie en nog ver daarboven is... wat late-night-shows betreft, talkshows überhaupt. Waarom stopt Leno? Nou, er is eigenlijk één hele simpele reden voor. Zijn contract loopt volgend jaar af en uh, er wordt wel gefluisterd... En, ja, zijn kijkcijfers vallen wat tegen... Dat is niet helemaal waar. Want hij uh, scoort eigenlijk van alle talkshow hosts nog steeds het beste. En van al, je ziet bij alle talkshows eigenlijk de kijkcijfers dalen. Mm -hmm. uh, maar Jay Leno staat nog steeds aan de top. En het... Uh, wat het eigenlijk uh, de, de achterliggende gedachte zeer waarschijnlijk is... is dat NBC, de zender waar Jay Leno nu zijn uh, Tonight Show heeft... en waar ook Jimmy Fallon zit... Mm -hmm. dat die eigenlijk uh, uh, uh, uh, willen mikken op een jonger publiek... omdat zij moet concurreren met uh, Jimmy Kimmel... een andere bekende uh, ja. populaire talkshow-host. Mm -hmm. En die is gewoon 30 jaar jonger dan Jay Leno. Jay Leno is al over de 60. Ja, en niet Jay Leno vente. denkt, ik, ik, ik, ik, ik moet op tijd weg of zo. Want het, wordt alleen, het kan alleen maar minder worden eigenlijk... Nou ja, vooralsnog doet hij het, het hartstikke goed. En hij heeft, al, hij heeft vorig jaar al 50% van zijn salaris ingeleverd. Hè, omdat het oh. al veel minder ging. Mm. Uh, maar dat betekent nog steeds dat hij uh, ieder jaar nog tig nieuwe auto's erbij kan kopen. hoor, Want uh, dat is zijn hobby natuurlijk. Hij, hij stopte al een keer er in 2009. En toen nam uh, Conan O'Brien het over. Wat was er toen aan de hand dan? Nou ja, dat was eigenlijk dezelfde strategie. Uh, de NBC dacht, als wij nou een jonger iemand op de plek van Jay Leno zetten... dan trekken wij meer jongere kijkers. Dan uh, de, nemen de kijkcijfers toe. Dat is de, de, de, eigenlijk de manier om onze zender NBC weer te bovenop te helpen. Nou, dat hebben ze geprobeerd. Jay Leno kreeg, uh, die ging niet weg van de zender. Die kreeg een ander uh, tijdstip, namelijk eerder op de avond. Dachten ze, nou weet je wat, als, als, als we Jay Leno dan eerder op de avond zetten... dan trekt hij ook meer kijkers. En dan hebben we op het beroemde slot... Van van half twaalf, want zo laat worden die talkshows allemaal uitgezonden in Amerika, ja, ja. trekken we daar ook meer kijkers. Nou ja, dat was een heel mooi plan. Dat werkte helaas niet, want Jay Leno scoorde niet goed en Conan O'Brien uh, scoorde ook niet goed. Ja. En toen had Jay Leno dus in zijn contract laten opnemen van ja, uh, als het mij niet bevalt, dan wil ik de mogelijkheid hebben om weer terug te keren op mijn oude plek. Ja. En dat heeft hij gedaan. En dat wist Conan niet, van, uh, dat Nee, dat wist Conan niet. Ja, die, die dacht echt van, ik ben nu de koning van de wereld. Want dit is de plek waar iedereen wil zitten. Ja. En uh, die werd, uh, hem werd het vloerkleed onder de voeten vandaan getrokken. We gaan zo meteen naar Jimmy Fallon, uh, de opvolger dus. Maar even naar de concurrentie. Want jij zegt, uh, het is de nieuwe kid uh, on the block. Uh, Jimmy Kimmel, luister. The way this works is, we together will see a person. We'll all guess if they think they are stupid, alright? We're asking people on the street today, are you stupid? Yes or no? Yes. Yeah. Most everyone says yes. All right. Keep in mind, this is in her opinion. All right. There we go. Yes. <laughs> yes, Marion. Waar is hij zo goed, Jimmy Kimmel? Hij is een, een, een, een jonge, veel energiekere talkshow-host dan, dan Jay Leno. Je kunt hem wel een beetje vergelijken met, met Jimmy Fallon. Dat zijn twee, uh, twee jongens eigenlijk van dezelfde generatie. Die doen heel veel met uh, internetdingetjes. YouTube, Twitter. Uh, weet je, als er een nieuwe iPhone uitkomt, dan maken ze daar gelijk weer uh, grappen over. Uh, ze zijn sneller, ze doen meer met muziek. Uh, hoewel Jimmy Fallon daarin eigenlijk nog beter is. Maar dit zijn jongens die qua tempo gewoon uh, veel beter aansluiten bij uh, de, de jongere kijker. Terwijl Jay Leno is eigenlijk een beetje, moet je eigenlijk vergelijken met een soort komiek in Las Vegas, die een soort avondvullende show doet. Ja, daar komen we toch voornamelijk bejaarden op af. Ja. En dat is, uh, die, die, dat is ja, ja, zo moet je eigenlijk wel. Leeftijdsgenoot is natuurlijk uh, Letterman, altijd zijn concurrent geweest. Uh, I had to go downtown to the uh, testify before the grand jury. En yeah. uh, I had to tell them how I, I was disturbed by this. I was worried for myself, I was worried for my family. En uh, I had to tell them uh, all of the creepy things dat ik heb gedaan, dat we gaan... Nou, waarom is dat that funny? Dat I mean. Ja, die gaat hem nog wel missen, denk ik, David Letterman. Want het is zijn eeuwige of, uh, tegenstander, Jay Leno. En nu in één keer niet meer. Nou, sterker nog, Jay Leno heeft David Letterman uh, genaaid bij de uh, Tonight Show. Want het was eigenlijk David Letterman die de gedoodverfde opvolger was... van Johnny Carson. De, de, eigenlijk de man die de Tonight Show tot grote hoogte heeft uh, gestuurd. Die is uh, in 1992 gestopt. En Johnny Carson heeft eigenlijk altijd gezegd... David Letterman is mijn, mijn erfgenaam, is mijn opvolger. Hij is de man die het moet gaan doen. En David Letterman ging daar dan vanuit als Johnny Carson dat zegt. Hè? Dat is toch de man van de show, dan zal dat wel zo zijn. Dus die had zich eigenlijk al ervoor helemaal klaargemaakt... om die plek over te nemen. En op het allerlaatste moment besloot NBC toch... om met de toen nog redelijk onbekende Jay Leno in zee te gaan. Mm. Uh, en die kreeg die plek tot grote woede van heel veel Amerikanen. Want die hadden namelijk ook wel liever daar David Letterman gezien. Nou, David Letterman heeft natuurlijk wraak genomen... met zijn eigen late-night show. Hoewel hij eigenlijk nooit dezelfde kijkcijfers gehaald heeft als Jay Leno. En mm. dat, dat, heeft hem, uh, dat zit hem nog steeds dwars. Nou, uh, nu moet Jimmy Fallon het dus gaan doen. Wat maakt hem uh, dan degene dat hij Jay Leno kan doen vergeten? Ja, dat is, de, dat is de goede vraag. Kan hij hem Gaat het dan doen wel vergeten? Ja. Nou ja, dat, dat is een beetje de vraag die nu gesteld wordt. Kijk, ik zei net al van Jimmy Kimmel doet veel met, met internet, met muziek. en Jimmy, Jimmy Fallon doet het ook. Hè. De twee Jimmy's kunnen we ze dan wel zo even voor, voor het gemak noemen. Die lijken eigenlijk qua, qua uh, stijl van, com van comedy en de manier waarop ze presenteren... lijken ze heel veel op elkaar... En dat is dat uh, zij zij hopen dus dat hij met die stijl en dan op die plek hè, de beroemde plek van half twaalf de mm -hmm. Tonight Show als we daar dus Jimmy Fallon neerzetten, dan hebben wij goud in handen. Maar ja, de vraag is een beetje: zitten Amerikaanse kijkers daar wel op te wachten? Want je weet, de tv-kijkers zijn nogal uh, uh, ja, conservatief. Ja. Die stemmen graag af op iets wat ze kennen. Jay Leno zit al meer dan twintig jaar op die plek. Hè. Ja, dat moet die, niet vergeten? Als voorbeeld, zo'n Jimmy Kimmel, zijn stijl, wat Jimmy Fallon dus ook een beetje heeft. Dus bijvoorbeeld die, dat filmpje met met Damon. Hè, dat wordt dan zo'n uh, hitje op YouTube. Uh, dat gaat dan rond. Maar is dat wel iets voor het grote grote publiek? Is dan de vraag? Dat is, nou ja, dat is voor voor onze generatie is dat echt ontzettend leuk. Maar ja. Onze generatie is niet de enige generatie die tv kijkt. Sterker nog, dat is de generatie die eigenlijk het minste televisie kijkt. Dus als wij, als je, uh, als natuurlijk als Amerikaanse zender zoveel mogelijk kijkers wil trekken, is het misschien wel slimmer om daar iemand van 60 neer te zetten. die juist een publiek trekt van, van, uh, van zestigers, van vijftigers, van mensen die al, die inderdaad al twintig jaar lang naar Jay Leno kijken en die dan ook blijven kijken. dan dat je daar iemand nieuw neerzet yep. waar we kijkers, we kijkers weer aan moeten wennen. En misschien wel dat al die zestigers en vijftigers dan wel denken. ja, dit is mijn stijl van comedy niet. Dit is yep. niet de, de Tonight Show die ik ken dan zeg ik wel ergens anders heen. Dan ga ik wel David Letterman kijken. Hij heeft nog even om te oefenen. In 2014 moet het gaan gebeuren. Jimmy Vellen in de Tonight Show dus. Um, ik dank jou, Bart Harleman, voor je toelichting. Graag gedaan. Dan gaan we even luisteren naar uh, Tim Hofman... onze huisdichter voor vanavond... vanwege de Nacht van de Poëzie aanstaande zaterdag. Dit is deel 2 uit zijn bloemlezing. Tijdelijk. Gelukkig stierf hij op de laatste dag van zijn leven... Elk ietsje eerder was zonde geweest, al was het maar heel even. Soms heb je niet heel veel woorden nodig. Dat blijkt maar weer. Um, na negenen, uh, heel veel meer gedichten. Nog een paar van onze huisdichter Tim Hofman. Dit is de nieuwe Ellen Clark. En die is leuk. Back in my world. Het vers een nieuwe single. Ellen Clark, Back in My World. Welcome to Sensation. Santiago, Toronto, uh, Sao Paulo, Sint-Petersburg, uh, ga zo maar door. Je vindt het overal, de feesten Sensation. Het Nederlandse bedrijf ID&T organiseert al zo'n twintig jaar die feesten over de hele wereld. Niet alleen Sensation overigens, ook feesten als Tomorrowland... en tot vorig jaar ook nog Thunderdome, komt allemaal van ID&T. Vandaag werd bekend dat het bedrijf voor een groot deel verkocht is aan het Amerikaanse SFX. Voor, mm, mooi prijsje, 100 miljoen euro. Duncan Stutterheim is uh, de man van ID&T, directeur. En hij zit op dit moment als het goed is lekker in Miami, toch? Duncan, goedenavond. Ja, klopt. Uh, um, uh, stel, ik heb uh, uh, mijn moeder kaartjes gegeven voor Sensation. Dat is in juli weer, hè? In uh, de Amsterdam Arena. Wat gaat zij er nou van merken dat, dat, dat jij de boel verkocht hebt? Helemaal niks. <lacht> dat nee. dat blijft precies hetzelfde. Hoezo? Want uh, ja, je geeft de boel over aan een ander bedrijf. Of is het niet zo anders? Nee, wij gaan op in een groot geheel. <lacht> Dus uh, het, het nieuwe bedrijf NCTX dat ontstaat, dat is acht maanden oud ongeveer. Mm -hmm. En dat wordt één groot bedrijf uh, wat een koppeling wordt van 25 organisatoren over de hele wereld. Dus wij, uh, wij sluiten ons bij elkaar aan. Um, uh, wat, wat is dan uh, de concrete verandering? Uh, uh, alleen maar uh, overnemen en jij uh, hebt gewoon heel veel geld verdiend? Nee, ik heb een stuk geld en een stuk nieuwe aandelen in dat nieuwe verhaal... En wij spelen een belangrijke rol in dat nieuwe verhaal wereldwijd. En uh, onze kantoren worden ook gebruikt voor SFX-kantoren dan. En wij kunnen nu samen met hun verder bouwen. Je klinkt nog niet helemaal in v klopt dat? Nou, het is een... Uh, Miami is een week geweest. In, uh... Oh, kijk, vandaar. Ik denk al. Wij treffen jou waarschijnlijk vroeg en met een lichte kater of zo? Of hard werken? Ja, ook. Nou, beide. Okay. Beide, het is veel, uh, veel nee, pletten en veel. Uh, snap ik, uh, snap nee. ik de, de tone of voice van het gesprek een beetje, maar dan gaan we gewoon toch nog even verder als je het niet heel erg vindt. Uh, uh, want waarom was het nodig? Want je hebt lange tijd uh, gelijkwaardige boden uh, afgewezen en altijd gezegd, en ik denk, die Duncan Stutterheim is een eigenwijs mannetje, dat ga ik nooit doen. Maar nu heb je toch besloten, het moet maar gebeuren. Waarom was het nodig? Nou, twee redenen. Eén is, uh, in Brazilië waren we al twee jaar bezig. Probeerden we ons festival van de grond te krijgen. En dat lukte maar niet, omdat het, ja, het kost 15 miljoen om dat neer te zetten. En dat, nou, dat hebben wij niet. Dus wij maar kletsen, maar klet, kletsen. Nee. <laughs> wat gebeurt er? <laughs> Hou je het allemaal <laughs> nog wat <wel> binnen, Duncan? <laughs> nee, iemand kan binnen tetteren. Je had niet door. het live op radio ben nu. Nee, maar we waren dus in Brazilië en, en het lukte maar niet om de financiering rond te krijgen. En uh, ja, al twee jaar lang zitten we te ploeteren. En nu hebben we met SFX in Amerika een samenwerking. Nee. Binnen zes weken hebben ze het geregeld. En we hebben gisteren Tomorrow World aangekondigd. Uh -huh. En we hebben vanochtend 120.000 aanmeldingen. Voor de, dus dat is uitgekocht in een uur. Dus je kan dus doordat, zo... doordat je meer geld achter je hebt staan... kun je weer nieuwe initiatieven gaan ontwikkelen. Dat is, dat is nu makkelijker. Veel makkelijker en veel sneller. En de, de sensation af en toe aan niemand anders partijen, Dat ging wel met die festivals. Uh -huh. Dat is zo'n grote investering. Dat komt... Te, te, ja, wij kregen het niet meer van de grond. Nee. Dus je werd eigenlijk te groot voor jezelf? Nou ja, of je moet uh, kunnen berusten in, uh, uh, in wat je bent, en uh, ja dat kan ook. Alleen wij zijn dan toch ambitieus en willen verder kijken. Mm -hmm. En we willen graag nog naar uh, Azië en we willen naar Zuid-Amerika. En ja, al onze festivals gaan daar nu naartoe in navolging van San uh, het klinkt natuurlijk uh, uiterst romantisch. Jongensdroom sowieso. Uh, het hele succes wat jouw uh, bedrijf heeft natuurlijk. Ja. Uh, maar, maar dat was al. Uh, uh, nu denk je ook nog. 100 miljoen euro. Dat is een fijn bedrag. Hoeveel krijg je nou echt ook gewoon op je rekening bijvoorbeeld? Ga je er iets van zien concreet? Uh, we doen een deel. Uh, dat is de hele waardering. Het is 75 procent. Dus het, het is niet eens dat bedrag. En van, de, van die waardering is het een groot stukje nieuwe aandelen in het nieuwe bedrijf. Dus... Is meer, het was meer de waardering wat daar lag dan dat het ook echt cash op de bank is. Ja, ja, tuurlijk. Dus, Nou uh, ja. De, de, het, het klinkt. Dit soort verhalen gaat natuurlijk het heel groot en mooi. En ja. het klinkt. Uh, het is ook wel fantastisch, moet ik zeggen, hoor. Het is ook een jongensboek dat waar komt en uitkomt. En. Ja. Van een vriendengroepje naar een beursbedrijf is, uh, ja. Ja. Bizar. Maar flesje champagne kan er wel vanaf, moet ik? Toch? Die hebben gisteravond wel gepoepeld. Ja. <laughs> en, uh, we hebben een slokje van genomen. Ja, dat hoort zo in Miami. Nou, ik wens je veel sterkte met de kater en dankjewel dat je even de telefoon wilde komen. Oké okay dan. Dankjewel. Eerder vandaag op de redactie van BNN Today. Vanavond bespreken wij de man die onze grote roerganger moet zijn. De grote leider van dit land, Mark Rutte. Want hij is een beetje onzichtbaar. Mark Rutte, visionair leider of fantoom? Voelen jullie Mark Rutte nu als jullie leider? Nee, ik heb niet het gevoel dat ik denk van... daar staat een man die weet waar dit land over de tien jaar moet staan. Je hoeft als premier niet altijd zichtbaar te zijn. Als jij de boemer goed regelt, dan is dat prima. Hoe fantastisch zou het zijn als Rutte nu gewoon niet zichtbaar is... omdat hij aan het daten is en dat hij straks met een vrouw naast zich op het podium Anita verschijnt? Anita Meijers. Lekker Haags. Ja, precies. Lizzie, wie zijn leuk? Wie willen we hierbij? Vanavond komen Hero Brinkman en Boris van der Ham langs. En los van het feit dat het gewoon een gezellig duo is in de studio, lijkt me zo... kennen ze Mark Rutte ook nog eens een keer goed uit hun Haagse periode. Wat zou Rutte moeten doen om zichtbaar te worden? <lacht> Misschien moet Mark Rutte een hond te nemen. Je hebt volgens mij een schilder in Noord-Holland. Die heet Mark Rutte en die, zijn hondje heet Job Cohen. Als je één dossier mag kiezen waarop Mark Rutte wel meer visie moet ontwikkelen... wat moet dat dan zijn? Circusdieren. Dat is het enige waar hij wel een mening over heeft. En dan kan hij ook een hond ja, en uh, het resultaat is dat nu Hero Brinkman in de studio zit... om zo meteen over Mark Rutte te gaan praten. Dat gaan we na negen uitgebreid doen. Uh, want uh, wat is het toch met uh, de man aan de hand? Hij maakt zich wel door zorgen over circusdieren, althans de wilde circusdieren. En heeft het verbod zelf geregeld. Dat stond vanochtend in de Telegraaf. Boris van der Ham die schuift ook nog zo meteen aan. Uh, goedenavond trouwens. Goedenavond. Ja. En uh, Luc Kiekink is er ook weer, want uh, die gaat ons even voorbereiden voor zo meteen. Klopt, heb je wel eens gewoon van de wolhand krap? Ja. Nee. nee, nou daar zijn er dus heel erg veel van hier in Nederland. Je kan ze ook eten, maar dat is misschien niet zo heel erg slim. Zometeen meer daarover. Eerst even de grote quid. Waar komt dat beest oorspronkelijk vandaan? China. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Hoezo? Weet, uh, weet jij dat dan? Ah, ja, dit weet hij. Dit weet hij. <lacht> Waarin lijkt de krab, deze krab op de paling? Hij eet aas. Ja, dat oh, goed. Dat is dit, heer Obrinkbam. Dat is talent. Deze is moeilijk. Sinds wanneer is hij in Europa? 1950. Nee, 1912. Maar wel in 1950 is hij wel in de Benelux. Ik denk in die ah, tijd zijn heel veel ja. Chinezen naar Nederland gekomen. In 1952 toen is hij in de Benelux gekomen. Zo meteen meer. Knap hoor. Ja. En. Deze week...